Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Oliemaatschappij BP heeft een schikking getroffen met de gedupeerde van de olievervuiling in de Golf van Mexico twee jaar geleden. BP verwacht zeker 7,8 miljard dollar uit te betalen aan bedrijven en particulieren. De olievervuiling in de Golf van Mexico begon met een explosie op een boorplatform op 20 april 2010. Vanuit de Onderzeese bron lekte ruim 700 miljoen liter olie weg. Na 85 dagen slaagde ingenieurs erin om de bron af te sluiten. Onderzoek namens de PVV wijst uit dat de euro moet worden afgeschaft in gunste van de gulden. Dat zegt PVV-leider Wilders in de Telegraaf. Uit het onderzoek zou blijken dat de invoering van de euro de Nederlander gemiddeld 800 euro heeft opgeleverd... en 2700 euro heeft gekost. Het onderzoek werd uitgevoerd door een Brits bureau dat bekend staat als kritisch ten opzichte van de euro. In Utrecht zijn drie jongens opgepakt voor afpersing van leeftijdsgenoten in de wijk Leidse Rijn. Een van de afpersingen, die van een jongen van 15, kwam vorige week in het nieuws... De jongen werd onder bedreiging van zo'n acht jongeren gedwongen om geld te pinnen. Ook werden er stenen gegooid naar zijn huis en was er een vechtpartij. De drie opgepakte jongens worden ook in verband gebracht met afpersing van andere jongeren in Leidse Rijn. In de VS zijn mogelijk tientallen doden gevallen door tornado's. Cijfers lopen uiteen van 15 tot 28. CNN meldt dat er een enorm aantal tornado's was. Vooral de staten Indiana, Kentucky en Ohio werden zwaar getroffen. Door het noodweer zijn huizen, auto's en zelfs een heel dorp verwoest. In De afgelopen dagen kwamen door tornado's al dertien mensen om het leven. Het kabinet wil meer eenheid in de afspraken over declaraties van bewindslieden. Minister Opstelte zei in met het oog op morgen dat zijn collega Spies dat gaat coördineren. Deze week maakte RTL de declaraties van bewindslieden openbaar. Bewindslieden bleken zeer diverse declaraties te doen. Opstelte vindt dat de verschillen in de manier waarop bewindslieden met declaraties omgaan moeten worden opgeheven.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 Zandvoort Zandvoort heeft het And En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu, Toebak leeft You've done it all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 No oh more All the way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 Wasting Crumbling like pastries They scream The worst things in life Come free to us And we're all under the upper hand Go mad for a couple grams We don't wanna go outside Tonight In the pipe Fly to the motherland Or sell love to another man It's too cold